Ik ben Yasmin en dit is Papertown Podcast. Vandaag vertel ik jullie wie ik ben, wat Papertown is en wat jullie allemaal zullen kunnen horen in deze podcast. Welkom! Ik ben Yasmin, 24 jaar, ik woon in Roetselaren, het hart van West-Vlaanderen. Roetselaren kennen jullie van Rodenbach. We hebben ook een geweldige bibliotheek, heel innovatief. De naam daarvan is Argus, iets minder innovatief. Het staat voor de, het huis van Albrecht Rodenbach. Het staat voor de Argus-ogen, zijn was Vlaams dan, ha ha ha. Uh, ja, de naam is... Pff, het is gewoon een hele leuke plaats om een boekje te lezen, om een boekje te vinden of om gezellig te werken. Terug naar wie ik ben dan. Mijn hobby's zijn kajakken, als het mooi weer is. Ik hoor niet van het kajakken in de regen. Boeken te lezen, uiteraard. En ook heel veel mediaraven. Mediaraven is een vzw die jeugdwerkers, zowel leerkrachten als jeugdbewegingleiders, informeert en vormt rond alles wat met digitale media en jeugd te maken heeft. In de zomer geef ik dan ook kampen aan de jongeren zelf, zelfs aan de kinderen, over de vele mogelijkheden van tablet en computer. Over mijn favoriete boek moet ik jullie helemaal nog niets vertellen, want daar komt ongetwijfeld in de toekomst wel eens een aflevering over. Goed, de naam Papertone, dan. Waar komt ze vandaan? En waarom koos ik die naam precies? Wel, ik wist dat ik iets met boeken wilde doen. Niet zomaar een blog. Uh, ik heb al drie blogs gehad in mijn leven, waarvan www.voortoning.be nog steeds heel levendig is. Maar ik wou dus een nieuwe die zich vooral focust op literatuur en alles rond. Ook heel veel auteurs, uh, heel weinig reviews. Tenzij heel persoonlijke. Het gaat vooral rond de beleving van literatuur. Ook leuk plaatsen om een boek te lezen... Um, mijn favoriete boekenwinkeltjes, literaire festivals, enzoverder enzovoort. In de volgende aflevering vertel ik jullie bijvoorbeeld al over Zondag Vosdag, een muzikaal en literair festival ter ere van Luc de Vos. De naam, Papertone, daar is eigenlijk toch wel wat denkwerk aan vooraf gegaan. Ik heb gebrainstormd. Ik begon eigenlijk met namen die... Uit de literatuur zelf komen, zoals De Lekke Ketel of De Weg is Weg, uh, Pooh Corner, Wonderland, Emerald City uit The Wizard of Oz, Puck's Petteflat vond ik ook wel een hele leuke naam. Ik dacht ook aan Storybrook uit Once Upon a Time of aan The Prancing Pony uit Lord of the Rings. Maar het probleem met die uh, namen is dat iedereen de referentie moet begrijpen, anders is er helemaal niets aan. En daarom hebben ze eigenlijk allemaal één voor één afgedaan. Dan zocht ik naar woorden met het woord story of boek in. En dan passeerden de boekenstal, de boekerij, vond ik wel leuk. Storywood, um, het boekenhuisje. Forest of Tales. Maar ja, ik vond, ik vond het niet helemaal. En opeens bedacht ik Paperton. Ik bedacht het niet zelf. Het woord bestaat effectief. Uh, maar toen was ik direct overtuigd, omdat het een combinatie is van de twee. Het is een literaire referentie. En het verwijst naar paper en naar boeken. Uh, boekenstad. En, ja, het is, ik vind het zelf een hele leuke naam. De literaire referentie... Wel, de etymologie achter tone zit hem in het feit dat vroeger toen ze landkaarten maakten, plaatsten ze daar stenen op die niet echt bestonden, zodat wanneer de kaart gekopieerd werd, men zou weten dat het een kopie was van de kaart. Waardoor wanneer men drie kaarten had met de valse stad sombrero, ze wisten dat het drie keer een kopie was van dezelfde kaart, en dat is niets uh, bijdroeg aan de geloofwaardigheid van de kaart. Papertone komt dan ook in de literatuur voor. Bijvoorbeeld in um, Fight Club. In Fight Club is er Paper Street. De hoofdpersonages wonen in Paper Street. En dat zegt al het een en het ander over de plot van, de, van het verhaal van Fight Club. Dan kennen velen van jullie wellicht ook het boek van John Green. Papertones waarin hij in elk hoofdstuk een Papertone probeert te steken. Ik las het boek zelf nog niet, maar dat staat zeker op mijn leeslijstje. Zo, dit was alweer de eerste inleidende aflevering van Papertone Podcast. Dan rest mij enkel om jullie door te verwijzen naar www.papertone.be waar jullie blogs vinden en deze podcast kunnen downloaden. En dan wens ik jullie nog veel leesplezier. Have a book day.